Jelle Visser met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff neemt afstand van het concept-klimaatakkoord... dat eind vorige maand gesloten is, meldt de Telegraaf. Volgens Dijkhoff is de kans dat hij het akkoord letterlijk zal uitvoeren niet heel. Het 200-pagina's-dikke akkoord bevat 600 maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken...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 In het NOS Radio 1-journaal zei voorzitter Struis van politiebond NPB... dat dit soort stoere taal niet helpt. Hij ziet meer in een verbod op zwaar vuurwerk. Ook korpschef Akerboom is voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. In Florida hebben vier zwarte mannen postuum eerherstel gekregen. Ze werden in 1949 opgepakt voor een verkrachting... maar nu is geconcludeerd dat er geen bewijs was tegen hen. Hun zaak wordt gezien als een racistische juridische dwaling. Twee kwamen om het leven, de anderen werden veroordeeld en kwamen pas jaren later vrij. En een 30-jarige Brit is door een Britse rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege een DDoS-aanval in Liberia. Hij haalde het hele Afrikaanse land offline. De hacker was in 2016 door een telecombedrijf ingehuurd om cyberaanvallen uit te voeren op een concurrent. Door de aanval kwam het internet in heel Liberia stil te liggen, de eerste keer dat een hacker een compleet land platlegde. De aanval kostte Liberia tientallen miljoenen euro's. De Brit was al eerder veroordeeld voor een aanval op Deutsche Telekom, die trof 124.000 mensen. En dan het weer. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend valt er regen. Later, wat vaker droog. Het wordt maximaal 6 tot 9 graden. Morgen, vooral s ochtends en s avonds, regen. Veel wind en dan wordt het 8 of. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Wat zei je nou? Ja, ik zou zo gisteren ja, het... zo in elkaar staan. Oké. Okay. Nou, ik, uh, mm. gaan, kunnen we met z'n tweeën straks naar buiten gaan of niet? Ja, nou, we kunnen met z'n tweeën we hem hebben toch? Ja, ik dacht het wel. Ja. Zo'n zo indrukwekkende ja. man ja. vind ik het ook weer niet. Ja, ik ga gewoon op hem zitten. Ja, wow, die zijn we echt klaar. Nou, ik vond het nogal uh, indrukwekkende taalgebruik wat ja. Rutte gisteren heeft uh, gebezigd. Goedemorgen. Goedemorgen. Toebak leest eruit. Ja, het was gisteren uh, groot nieuws uh, in, uh, in, uh, ja, in de kranten en overal. Premier Rutte zegt dat hij de railschoppers van de jaarwisseling... wel wat zou willen aandoen. Nou, ik zou het liefst persoonlijk in elkaar staan... de luiden die dat doen, maar dat gaat niet. Oh, nee, dat gaat is het nou de hele wereld overgegaan? Ja, dat is echt uh, groot nieuws. Oh, God. Ja, het is gewoon, gewoon, dit slaat ik allemaal nergens om zoiets te zeggen. En dan meteen de politie ook weer uh, die, iets, zijn woordje klaar Wat zegt hij gewoon, nou? Wat oh. zegt hij, nou ja, dit is toch niet de oplossing. We moeten ja. toch gewoon praten in plaats van gewoon maar weer iets eruit te gooien. Het is gewoon echt uh, makkelijk. Makkelijk ja. scoren zo. Ja. In, in de hoop dat die agenten zegt... Zien we wel, je, hij zou het zo. ook doen. Wij mogen het ook doen. Dit, dit werkt natuurlijk niet. Nou goed. Toepak leeft Het is dus even een acht uur. Het is nog donker buiten. Ja. Ja, ja je zegt een keer. Your days are dus, numbered. Nou, zeker. Als Rutte staat te wachten om je straks in elkaar te slaan. Nee, ik vind het. het is nog steeds een serieus probleem. Ik kan me nog herinneren. Volgens mij was het drie jaar geleden. Dat ik zei van. Nou, ik moet me toch eens gaan verdiepen. Waar komt dat, die agressie nou tegen die hulpverleners vandaan? En het is, het is nog steeds zo. Alleen wat ik dan weer op internetsites vind. Is dat het wel tegen ambulancepersoneel is uh, uh, verminderd. Dat was geloof ik van 56 uh, naar 27 gegaan of zo, geloof ik. En dan hoor je soms ambulancepersoneel erover praten. Die zeg maar me je voorstellen. In een normaal weekend gebeurt dit ook. Dan hoor je er niet zoveel over. Maar met autonieuw zijn er nou vier, vijf keer zoveel mensen meer op straat. Ja. En dan gebeurt het hetzelfde keer. Dus uh, waar Is heeft u dan mee nieuws te maken? Onder de zon. Eigenlijk niks nieuws. Uh -oh. Alleen, ja, het blijft wel een probleem. Waarom krijgen mensen in één keer de neiging op. Die mensen die eigenlijk ons willen helpen te willen aanvallen. En we kunnen het ook wel roepen, we moeten ze in elkaar slaan. Uh, het, is, het zijn randebielen. Ja, zit is ze, zin... oké. Okay, dat zijn ze uh... wel, maar kijk er nou eens op een wetenschappelijke manier na. Ik zou wel eens een aantal van die filmpjes willen bekijken... zonder commentaar en dan gewoon echt beschrijven wat er gebeurt. Het zijn twee groepen tegenover elkaar, dat is het. Ja, ja, En daar ja, ja. moeten we iets mee. Ik hoop echt in godsnaam dat psychologen, of psychiaters... weet ik wat erover gaan buigen. En niet alleen met dat opsluiten en dat snelrecht. Dat is helemaal een uh, wasse neus, dat snelrecht. Want dan gaan ze toch weer naar persoonlijke omstandigheden. Gaan ze kijken, las ik in de krant. En uiteindelijk komt er toch weer niet een, uh, een zware straf uit. Dus dat is ook wel weer knullig. Ja. Nou goed, zware kost op de vroege morgen. Bent u al een beetje wakker? Ja, ik ben een beetje wakker. Vind ja. je mij een beetje stil dan? Nee nee hoor, nee. Nee, ik, ik, vroeg, ik vroeg het ook af bij onze luisteraar... of die een beetje wakker was. oh. oh. Ja, ik hoorde dat er okay. al een paar wakker zijn in ieder ja, geval. Ja, inderdaad. Ja. En uh, de jeugdige afdeling van ons programma is nog niet je wakker, nee, denk ik. Nee, ik zou er even kijken op de telefoon of er een berichtje is gekomen. Ja, ik had vanochtend nog hij gekeken heeft voor acht weer niet gered. Maar... Hij, is, oh. hij is het weer niet gered. Oh, ja. Echt, echt... Uh... Ja, is, uh... Yo, hey! Yo, hey! Yo, oh. Yo fucking al, oh, wat bizar! Ja, ja, het is wel bizar. Goed, uh, straks nog wat nieuws ook over uh, Nick, uh, de Stik, Meijer. Straks nog wat uh, nieuws erover. Maar eerst nog even... Uh, plaatje, denk ik. Ik, maar. Heb, ik heb rustgevende muziek opgezet en ik val meteen ook meteen helemaal stil dan. Oh, ja goed, maar even een muziek. Goed, straks onder andere ook nog een stukje geschiedenis. Tweede dat is het reindeprogramma. En hier en daar weer eens een leuk nieuw plaatje. Onder andere straks Catfish and the Bottle Man. Maar eerst Wolf Ellis. My patience, and maybe we could be friends As light as if in a while, grade A spark color the wire She's now ever wild, so I see her love together wild Hello, she lives, she lives, She's beautifully unconventional, she seems Wolf, Ellis en un uh, Beautiful Unconventional. Ja, moet altijd even kijken hoe je een godsnaam beetje het uit moet spreken. Maar dat is uh, zo. Het is zaterdagmorgen. Uh, dus het team schijnt toch langzaam tot elkaar te komen. Nou, we zijn in één keer de studio leeg, maar ze waren net alle drie hoor. Echt waar? En het jaar gaat er officieel helemaal gewoon beginnen met z'n allen. Dat is ook wel weer een keer leuk omdat. Uitleefd, ja. Ja, ja, dat Mark is. Ik een dat nog een beetje wakker moet worden, maar het geeft allemaal niets. Dat mag allemaal in dit radioprogramma. Ik heb ook de juiste plaats daarvoor uitgekozen om echt even flink wakker te worden. We hadden het net nog over Rutte, dat hij graag heel veel mensen in lokaal wil slaan en zo. Nou ja, goed. Uh, het schijt, de cijfers worden wel beter. De agressie tegen de politie is wel verdubbeld, had ik begrepen. Maar tegen de ambulancepersoneel is verminderd, is gehalveerd. Dus dat is wel weer goede goeie. Ja goed, en goed, altijd weer goed om daar iemand anders nog even over te horen. Blijf zeggen, over groot deel van de Nederlandse bevolking... die doen uh, helemaal uh, niks verkeerd op oud-jaar. Nou, ja, kijk. Oh. Dat wil ik horen gewoon nog een keer. Met je goede bericht. In plaats van altijd te focussen maar op het fouten. dat fouten. Het is zeker waar, maar er gebeurt ook eens een hoop nadigheid. Ja, tuurlijk. ik Ja, maar, en... Uh, kijk, agressie tegen uh, zeker ambulancepersoneel en brandweer... Ja, dat is het. Dat... Politie, ik keur het niet goed, maar nee? ik kan me nog ergens voorstellen. Ja. ja. Maar die zijn er om te handhaven en dat je daar dan agressief tegen wordt... kan ik me nog enigszins voorstellen. Ja, ik heb Als Franse uh, ja. personeel... Ja. Nou ja, ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van een, een, een groepje jongens. En ene jongen was niet goed geworden en toen kwam de ambulancepersoneel erbij. En die gingen met die jongen aan de gang en toen waren die twee jongens eromheen. Hé, hey, laten we niet doodgaan, hè? Hé, hey, goosje, laten we niet doodgaan, hè, weet je wel? Dus die raakt echt in paniek. Dus die, uiteindelijk gingen ze duwen en trekken... omdat ze dachten dat die ambulancepersoneel niet goed zijn werk aan doen was. Die raken eigenlijk een beetje daar te betrokken. Dus ja. Ik heb al eens gesteld, eigenlijk moet je een soort apparaatje hebben als hulpverleners ter plaatse komen. Dat is een soort indrukken dat iedereen op de grond valt. Gewoon dat we raken gewoon. Ja, zoiets een taser idee gewoon. Dat ze eerst even iedereen taser het Romein en dan pas aan het werk gaan. Dat is een idee. Ja ja, of uiteindelijk zeg maar de militairen erbij komen en die schieten dan in de lucht. Hey! Op de grond allemaal! Niet! Dan gaan we niet aan de gang. Ja, maar dan moeten we nog meer mensen ingezet worden. Ja, dat is waar. Ja, dan krijg je een hele kolonne bij zo'n ambulance erbij. Die helemaal tijdens de buurt afzetten. Maar gebeurt het dan alleen tijdens het uitgaan dat iedereen getesteld wordt? Of als er iemand in een restaurant of zo onwel wordt... Dat ook gewoon iedereen zo... Iedereen valt gewoon op de plekken neer. En degene, nou ja, dan is het ook al lastig te kiezen... wel je, je nou moet behandelen ook weer. Dat is ook weer. Ja. Nee, er zit nog wat kinderziektes in deze theorie. Maar wat vond je nee. van de woorden van Rutte? Ja, nou ja, we, we noemden ze al vanochtend natuurlijk. Uh, dat, uh, wat wilde hij ook weer? Hij wilde ze persoonlijk wel in elkaar slaan. Dat was het toch? Uh, dit was het toch? Nou, ik zou persoonlijk in elkaar slaan. Ja, dat, ja dat, dat... Wat ik ja. op zich, nou ja, de woord taalgebruik. Ik snap niet, hij wil de agressie en de... Uh, uh, en de verhufteringrichtigheid van de, van de bevolking wil ja? hij niet stoppen. Ja? En dan gaat hij dit soort taalgebruik gebruiken. Nou ja, ja, dus, ja, dat snap ik. Zoals de verkeershufters en dat soort uh, taal. Dat, dat hoeft hij allemaal niet om dat te benoemen. Maar op een of andere manier moeten we aansluiten bij de gewone man... die dus blijkbaar af en toe uit zijn comfortzone komt en iets geks doet. En dus dan zeggen ik tegen allemaal ambanse personeels iets raar gaan doen. Die mensen moet hij aanspreken. Want nu zet hij, het lijkt het wel of hij een groep aanspreekt... Wie is die groep? Ja, ik voel me eigenlijk niet aangesproken. Nee, ik ben niet zo'n hufter. Nee. Maar toch kom je misschien een keer in die situatie dat je wel zo'n hufter wordt. Dus eigenlijk moet hij het voor zijn. Niet achteraf die mensen aanspreken. hij, maar moet... hij zet ook ons tegen hun. Dat is ook wat. Ja. Dus hij ja. moet, nou goed, ik zei uh, toen jij er nog niet was... er moet gewoon echt uitgebreid onderzoek komen en niet alleen maar lopen roepen... wat een stalletje idioten. Psychologisch moeten we er naar kijken. Nou, Oké. Okay. We, we, we, we hebben het net ook al over gehad trouwens. Goed uh, welkom ja. bij dit ja. nieuwe jaar. Ja, dankt. Ja. Bedankt, ja. ja het uh, was niet nog? zo goed, uh, goed, goede start van het uh, nee. nieuwe jaar. Ja, de beste wens. Ja, de ja, beste of, of, of, wens. Niet meer. Nee. Bij, maar... Nee, nou dat maar, is nee. er niet meer of zo. Uh, Oké. Okay. Ik, ik heb nu best... ook zoals mensen zelf niet zeggen, dan zeg ik zelf ook niet meer. Ik dat nee, nou, de dus wens wens ik jou ook niet. Dan sluip je zo lekker achter af. Ach, die scherm zo van. Oh ja, beste wens nog en zo van mogen, zo van jou, ja, nee, prima. Ja, ja oké, okay. als ze het echt zeggen, oké, okay. maar uh, ik heb niemand al... zegt het meer. Dus, uh, nee, ik heb wel een paar meer. collega's die wel even naar me toe komen... dan van, nou, even beste wensen. Ja, moet dat nou echt met een tongetje? durven niet, zeg. Geet <lacht> <lacht> Nou ja, straks onder andere nog de Stanford's berichten... en er wordt nu naast op zoek naar... Allee, rare berichten! Maar eerst even een uh, apart plaatje, Catfish and the Bottleman. Go. Ahead tell me, you got all you want, five you're wrong. And I suppose you've come now to help me move things along. And we lapped it up, and we're wise enough to know. I see so through the, the real re re re re re re Er is geen pof, Je radio is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toebak leeft. CFM. Ja, echt weinig hoor. Wat een kikbraak. Hou je een beetje in hè, even normaal zeg. De voor nog uh, een, een nieuw plaatje. Althans, hij is niet echt helemaal nieuw. Maar goed, uh, want de band bestaat al een tijdje. Sinds uh, 2014. Nee, dat heet namelijk uh, Catfish en the Bottle Man. Oh, goed. Nou, die is al stuk in ieder geval. Maar goed, de, de plaat heet Long Shot. En als je de videoclip erbij bekijkt, begint dan... Een, een, als zwart-wit beeld is dat. Ergens volgens mij in Schotland. Want daar komen ze ook vandaan. Noord-Schotland komen ze vandaan. En uh, dan zie je dus op de kust hier een autootje rijden. Heel ver weg. Long shot dus. Komt steeds dichterbij. En uiteindelijk gaat hij dan met de band optreden. En uiteindelijk uh, stappen ze dan weer van het podium af. Stappen ze weer in de jeep. En dan krijg je weer een long shot. Dus er is over nagedacht. Altijd leuk als uh, in plaats van schoon. Simpelweg in de microfoon uh, uh, schreeuwen en dat filmen. Dat is saai. Maar ook nog meer, meer knippen bij maken, is, uh, is completer en natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is uh, alweer 22 minuten over acht. Om even te laten zien dat het live is. En uh, we kijken natuurlijk ja. een beetje de wereld in naar allerlei aparte berichten. ik hoef nee, nee, niet eens kunt... ver te kijken. Want oh. Ik zie hier dat de Alkmaarse Peggy gek wordt van haar poepgooiende buurman. Oh. Ja, weet ik nog wel. jij ook een Alkmaarboom, maar ik hoop niet dat jij dit bent. Nee, poepgooiende, uh, nee, nee, Peggy. Dus, uh, klinkt, pe klinkt wel als Wilco. Ja. <laughs> ik kan wel opstandig zijn, uh, klopt. Uh, Peggy Hogel. Haar buurman gooit van alles over de schutting, van bierflesjes tot eieren en zelfs strand. Nou, het is wel vies hoor. Hoewel ik, ken, nee, hoewel, ik ken wel een buurman die ook van alles over de schutting ja? gooit. Nee? Ja, niet, niet bij mij in het reetje, ja. maar het andere reetje. is een maar beetje ze autistisch. Pekt het is niet langer en ze heeft besloten de hulp van Frank Visser in te schakelen. Oh, oh dat dus komt op de televisie. Dit, ja, Aha. dus ik moet je even checken waar het is. Ja. Maar uh, het is al acht jaar worden haar spullen vernield en uh, wordt haar raam ondergespuugd. Ze is zo bang voor haar buurman dat ze zichzelf noodgedwongen wapent met een stok... als ze haar container langs de kant van de weg zet. Ook slaapt ze met een bijl naast haar bed. Echt waar? Ze zegt, ja, ik ben maar alleen Welke straat is Dat staat er bij. Dat staat er niet bij, nee. Dat hoorde ik als nachts wat. Dan denk ik, wauw, ik moet even kijken. Daar ligt de buurman, zeg maar. Ja, maar vroeger was de verhouding goed. Maar er kwam verandering in toen de buurman ineens onophoudelijk op de muur bonkte... Ja? En uh, toen had ze de politie gebeld. En toen de politie de dus polshoogte ging nemen, ontdekte ze zijn wietplantage. Oh, nee, hij heeft geen wietplantage. Je blijkt haar buurman te hebben verraden. En sindsdien is het hommeles. En uh, de, de buurman ontkent in alle toonaar haar, haar tegenover nou. Frank Visser en de politie. Dus ze zijn al bezig, uh, ja, die, uh, Wilco. Ja. ja, ik vind dus, het. Uh, ja, precies. Oh, er kwam eens bijna. Hij heeft het laten vallen. Ja, hij heeft het laten vallen. Rustig maar. Maar ja, ja, ze paniek. heeft in ieder geval al een advocaat op de zaak gezet. Ja? En haar zoon Roberto heeft camera's opgehangen om de acties vast te leggen. Dit had niet het gewenste effect, want de buurman heeft de vrouw aangeklaagd. omdat er camera's op zijn tuin stonden gericht. Ja, dat mag niet. Dat mag alleen een Verder heeft de advocaat gezegd dat ze de eieren maar moet opruimen. als ze gegooid worden. Ja. En toen uh, zegt ze zelf. neemt u een pistool, vul het met stolten, schiet hem door zijn hoofd. dan zijn we snel klaar. reageerde zij gefrustreerd. Okay. Dus ja, er is helaas geen hard bewijs. Dus het is toch erg, dan wil je dus. Uh, uh, Bewijsmateriaal verzamelen en dan word je door dus degene die het veroorzaakt. Ja, het is natuurlijk ook een beetje stom. Je had die buurman gewoon even beter aan moeten aanspreken. Toen de politie erop aanstuurde, kwam de wietplantage tevoorschijn. Ja, dan is, dan is het hek van de dam natuurlijk, hè? Dan ja. Door het toedoen van de buurvrouw ben jij, zeg maar, uh, door de politie opgepakt van wietplantage. Nou, ja. en dan kan je de rest van je leven kan je daarvoor betalen natuurlijk, want het zal urengaal stroom zijn afgetapt. Nou, dan schaadt er zin dat hij hier 30 jaar daar gestaan heeft, die uh, wietplantage. Ja. Eh, dan is het klaar. Nou goed, de spannend. is dus binnenkort bij uh, meneer Visser. Uh, uit Alkmaar, ik hoop niet dat het onze beurt is, dus ik dacht het niet. Ik kwam laatst wel achter, ik was zeg maar gewoon uur of half vijf was ik thuis bezig en dan is het een beetje donker natuurlijk en ik hoorde elke keer ook een voordeur dichtgaan. Ik dacht nou, is dat al elke keer een voordeur? Ik dacht, een keer. Dat ja, lijkt er wel op. Een gegeven moment, nu wordt het wat, uh, blijft het wat langer licht. Dus ik zat maar half vijf, zat ik weer toevallig naar buiten te kijken. En toen zat ik echt letterlijk iemand die gewoon elke keer de voordeur dicht doet. Open oh? dicht, open dicht, open dicht, open dicht, open dicht, open dicht. Het ging maar door. Maar die, die klapperde gewoon. De nee, die was echt letterlijk gewoon echt aan, aan het dichtslaan elke keer. Goed, we, we hebben wel een aantal autisten bij ons in de straat, dus dat is uh, wel duidelijk. Waarschijnlijk wil die. speciaal, speciaal buurtje? De dag afsluiten, ik wil de dag afsluiten. Dag dag Lukt niet, lukt niet. Nou, <laughs> nee, goed, dus ik werk zelf ook met mensen met een handicap, dus uh, met deze kende ik nog niet. Het is wel echt. Ja, uh, uh, open. Goed, uh, Marcus. Oh, ik dacht dat dit de intro was van een nummer. Ik denk, Nou, waar nee. begint hij nou toch eens. Ja, nee. Nee, ja, ik heb een, uh, een uh, ja, eigenlijk best wel een raar technisch nieuwtje. Okay. Er is namelijk uh, ja, een opkomst van een, uh, een, een alternatief voor cd's, een streaming, om je... Uh, om, Ge om, geen mp3'tjes, maar iets anders? Nee, om, om zeg maar, je muziek te luisteren. En jij mag raden wat? Uh, heel hard in opkomst. Heel hard uh, de cassettebandjes. Ja, ja, in één keer. Ik het. het wel. Ja, <laughs> ik in denk dat het vast iets ouds In 2013 uh, uh, waren er, werden er nog maar uh, 4160 uh, cassettebandjes verkocht. Yeah. Maar uh, uh, ja, dat is, sindsdien, uh, is de productie verviervoudigd. En is, is worden er ruim 2100 uh, cassettebandjes uh, gek, uh, over de Toonbank. Uh, Geschoven. En ook heel veel nieuwe uh, artiesten die brengen weer uit op een cassetteband. Ja? Dus uh, eerst was het terugkomst van de LP, en nu uh, komt het cassettebandje terug. Uh, onder andere Spinfish, die had uh, oh, ja, dit jaar wordt, nog zijn ja, uh, ja, ja, ja, ja. debuutalbum uh, uh, op, uh, ja. had die in een uh, oplage van 1000 stukken, dus niet een hele grote oplage. ...heeft hij uitgebracht Het is een soort status ook, hè. Ik pas al eerst sprak iemand die heeft een platenzaak... ...en die had een hele partij cassettebandjes gekocht... ...en op een gegeven moment had hij een of andere P ...van de Cure of zoiets, op, had hij op een dus cassette... ...en op een gegeven moment dacht hij, oh, dat is wel een uniek ding. Weet je wat, ik vraag er gewoon 50 euro voor. Zet hem op de betonbank. we zullen het wel zien. Welke gekke geef. ik geloof er niks om maar. Hij zegt, probeer, geef het voor een paar weken later. Of hij was op vakantie geweest. Het was een ding verkocht. Echt waar? Ja, misschien is het toch wel leuk om in een oude auto... Zeg maar, gewoon zo'n cassettebandje op je dashboard te hebben liggen. Zeg maar, kijk eens, ik heb uh, de Cure nog op uh, cassetteband. Dat is toch een soort status, lijkt het wel. Ik nee, vind nee, nee, het wel nee, weer grappig. Dat is net zoals met die plaatsspelers. Dat mensen zo'n oude plaatsspeler nog ontstaan. Ja, staan. ja. Nou, dan heb je van tenminste een grote hoes. Een cassettebandje vind ik altijd wel een stuk kleiner. Nou goed, retro herleeft weer dus. Nou, als we het toch over retro hebben. Deze man is echt retro. Ik heb het natuurlijk over Paul McCartney, Egypt song... Of Egypt Station, dat zijn laatste cd en daar staan een leuke stukken op. Ja, die zien niet. 74, volgens mij is het ook uit 1944. Het is mijn uh, moeder, volgens mij. Dat is het volgens mij. In ieder geval: Egypt Station, dat is zijn laatste plaat. En hij heeft al echt al drie singles daarvan afgerukt. En dit is uh, een van de, de drie, dus uh, who cares? Ja. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen: who cares? Maar... Nee, I care, want ik vind het toch steeds echt een leuke grapper en zeker sinds hij in de carpool karaoke heeft gezeten... ja, dan zie je hem gewoon weer van de andere kant... En dan ga je weer terug naar het begin van zijn carrière... en dan gaan ze even naar zijn huis waar hij samen met zijn... Uh... Maat, John Lennon, muziek heeft gemaakt. Het is echt lauw, man. Daar word, je echt, uh, ja, daar word je blij van. Gewoon echt helemaal terug naar de jaren 40 weer. Nee, jaren 50, laat ik het niet overdrijven. jaren 40 is hij geboren. Dat is echt. Uh, nou. Oh, wacht. Zandvoortse bericht. Krijgt een bericht binnen. Ja, er was natuurlijk uh, alweer ruim een week geleden. Maar het is toch wel even grappig om te noemen, namelijk. Want uh, Nick de Stik Meijer was natuurlijk ook in Zandvoort. Ja van uh, Top Gear. Dat, was, dat leek het zo. Want dat was de nieuwjaarsreceptie natuurlijk. Niet de afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. En uh, daarna ging in het liep daar een man rond... in een uh, racepak met een helm op. Wat, en krijgt er even een microfoon. Gaat op het toneel staan. Doet gegeven zijn helm af. Bleek het dus Nick Meijer te zijn. En uh, ja, vandaar dat Nick de steek zegt. Dat is ook de man die het rondje rijdt bij uh, Top Gear. En uh, hij uh, had een uh, gigantisch mooi verhaal. Hij was er niet helemaal uh, positief over de uh, Formule 1. Wel dat hij... Dat hij er moet komen. Maar dat hij gaat komen, dat was nog niet helemaal duidelijk. Hij zou, uh, vond het echt geweldig. Hij noemt de ook altijd ook een republiek. We zijn Republiek natuurlijk... Zandvoort. Republiek Zandvoort. Het zijn goede ondernemers. We gaan ervoor. En dan noem nog even de metafoos van de boulevard. En al die verbouwingen die momenteel gestart zijn in 2018. Het moet Zandvoort een mooi, nog mooiere toeristische trekpleister maken natuurlijk. Dus nou goed. die oud is het me toch wel heel leuk, Zeker omdat Dinkmeijer op deze originele manier tevoorschijn kwam. Ja, het grappige oh. is ook uh, uh, maandagochtend. Afgelopen maandag uh, was ja? er uh, ook een uh, nieuwjaars... Uh, uh, Koffie ochtends, zodat dat iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar kon wensen. En daar was hij ook bij. En yeah. hij, hij werd geïnterviewd en de burgemeester van Haarlem ook. Yeah. Maar toen had hij wel zijn pak bij zich. Yeah. En uh, daar vertelde hij over, maar toen zegt hij van: nou ja, we kunnen nog een poll doen. Als er meer dan 75% procent wil dat ik me aandoet, doe ik hem weer aan. Yeah. Maar uh, er was niemand die. Uh, die nee, het is gewoon, is gewoon één keer leuk. Moet, ik, moet je er toch ja. een keer mee beginnen? Nee, nee, nee. nee. Dan moet je dan geven we toch met een uh, nog, met een auto aankomen rijden of zo. Dan is het leuk. Nog een stap hoger pakken. Goed, wat ja. gebeurt er dan meer in Zandvoort? Ja, de, nou wat gebeurde er eigenlijk niet? De oh. kerstbomenverbranding. Is hij niet doorgegaan? Uh, nee, de uh, huh? brandweer heeft hem vanwege. Uh, Echt uh, dit? Vanwege de weersomstandigheden, de slechte weersomstandigheden. Ha! Nee, niet. Af, uh, Rustig, nee, geen faaien. Maar Hadden ze hem afge. Uh, afgelast. afgelast. En okay. ja ergst. Ja, <laughs> natuurlijk komt het deels door scheveningen. Laat dat zat ik net aan het denken. Het ja. uh, ja, viel best wel mee, gaan van het weer. Ja, nou. het was, kijk, dinsdag was het gewoon storm, maar woensdag niet. Ja, okay, ik snap het dus, ook niet helemaal. Dus ze wilden gewoon, net We willen geen tweede, tweede Scheveningen worden. Nee. Maar goed, hoog berg, dan is die ook. Uh, nou, nee. Wel nee. Is het te vergelijken met Scheveningen? Nee, nee, toch. Zeker niet. Maar goed, misschien. Maar ik, uh, ik kan helaas niet terugvinden of hij nou wel geweest is. Nee, Weet jij dat? Niet geweest, nee, hij is wel verhoudt. Gaat hij nog wel komen? Nee, de, de, die hele zooi wordt nu gewoon versnipperd. Oh. En dan verspreid over de paden in de duin of zo. Oh, heerlijk. Oh, okay. oh, ja, dat is op zich wel beter. Wordt teruggegeven aan ja, de natuur zonder dat... CO2-uitstoot. Ja, vind ja. ik... Uh... Oh, dat vind ik wel mooi. Het moest toch sowieso, dat die scheving moest gecompenseerd worden Want wat voor uitstoot is dat al niet jullie die berg daar die daar opgestookt is. Ja, dat is heel Bizar veel. gewoon. Dus het is leuk dat wij dat niet gedaan hebben. Ja, ik heb ah, nog wel andere berichten. In een woning aan de Zuiderstraat is vorige week donderdag... een bio-ethanollamp in de... Dat is dat, een bioethanol? Ja, dat is een speciale biobrandstof, denk ik. Een soort olielamp, maar dan... Ja, bioethanol is een onzichtbaar... Uh, vloeistof? Vloeistof, wat, wat, wat heel loeistof. lang langzaam okay. verbrandt. Okay. Ik was zeggen, ja, een bioethanol. E, ja, wat je zegt, dat betekent, was het een olielamp? Ja, nou, dat ja, zeg soort het van, he? van, ja, ja, Rond 9 uur s'avonds vatte de lamp vlam... waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd. Alerte buren die schoten echter snel te hulp met een blusdeken. En de politie en de brandweer waren vervolgens snel te plaatsen. Maar samen met een brandblusser van de politie kon het vuur worden gedoofd. En door het snelle handelen van de buren is er erger voorkomen. En, uh, de brandweer heeft uh, de woning gecontroleerd en veilig verklaard. En niemand raakte gewoon. Oh, Behalve okay, ja. de blusdeken zelf. Ja, dat is leuk. Goed om te horen, zegt de ijsbaan. Raadhuisplein is weer dicht natuurlijk. Hij was bijzonder in trek. Het is weer een succes geweest. Het was in het begin een beetje rommel. Van, dan moet hij nou wel komen, niet komen. Hij, zich aangepast. En hij is aangepast. Hij is groter geworden ook. Stond de boom in het midden. En nu zijn er 4500 personen er in drie weken geweest. En, uh, kijk, vorig jaar waren er dus 5027 kaarten verkocht. En dit jaar 55146 nou, het is een beetje onduidelijk waarvoor het dan eerst 4.500 is. Maar goed, in ieder geval, dit jaar zijn er dus 5.560 mensen op de ijsbaan geweest. Ja, dat dus is was... het meer. Ja, dus veel meer. Ja, dus en wel... uh, ja, Zeker goed. En er waren meer peuters op, het, op de schaats te vinden. Want steeds meer hoor je mensen van... ja. Ik, moet, moet ik mijn kinderen nou schaatsen leren? Want er komt allemaal geen natuurreis meer, dus is het nog nodig. En uiteindelijk zijn er 235 kinderen van scholen geweest. En Ketel curling was er natuurlijk ook was goed in trek. Ja. was een uh, disco on ice en een nou ja, DJ uh, on air. Roy is dat er, geloof ik, Roy ja. Die heeft ja. nog een workshop gegeven. Nou, er is er een hoop te doen geweest. En uiteindelijk, het is een beetje onduidelijk waar hij volgend jaar komt, maar hij komt wel weer. Dus, nou gezellen, gezellig, ja, gezellig. Heel, heel, prima, Zeker. toch? Ja. ja, en onlangs heeft een leerling van de Oranje Nassau School op het schoolplein, uh, op het onverharde terrein achter de school, twee stukjes asbest houdend plaatmateriaal. Ach, nee, vormen. paniek. Ja, paniek, paniek. Tijdens oh, nee. een uh, inspectie van de gemeente. Oh, oh, oh, ja. oh, alarm, alarm! Iedereen er binnen. Nee, kind uh, meteen uh, in quarantaine. Ja. Yeah. Um, maar de, tijdens een inspectie van de gemeente uh, heeft uh, laten uitvoeren. zijn er verder geen asbestverdachte uh, materialen gevonden. Maar ze gaan er maar, toch wel een heel speciaal gespecialiseerde bedrijf nog opzetten? Ja, nou, ik, ik weet dat. Uh, bij mij thuis is er een asbestonderzoek ook geweest. Ja? Uh, vanuit de, uh, de VV. Uh, sorry, vanuit de woningbouw die hem verkocht heeft. Ja? En er zitten twee schroeven. Ja? Uh, bij mij achter en die zijn van asbest. Schroeven? Alleen de schroeven? De schroeven, ja. De schroeven, ja. Hey? Kan dat dan? Uh, als ik die wil laten vervangen, yeah. uh, kost me dat 10.000 euro. Okay. Omdat er een speciaal bedrijf moet komen. Ja, oh, met ik zit uh, wel eens te denken, als, pas geleden zit jij een beetje in een dip... van uh, wat voor baan moet ik nou nemen? Toen dacht ik zelf, zou er gewoon een asbestbedrijfje beginnen? Gewoon een paar of twee van die witte pakken kopen... Ja. en een, een douchecabine en uh, van die maskertjes. Joh, daar valt dan een hoop geld mee te verdienen. Ja, dat is wel waar. Die subsidie dat is, wel, is wel, wel een beetje op, ik. Maar nou, zodra er weer wat meer geld komt... Nou, want altijd asbest moet voor 2020... 30 allemaal weg zijn of zo, geloof ik, hè? Ja. Dat was echt vrij snel, moet het allemaal verdwenen zijn. Nou goed, ik had wel begrepen op die school... dat ze nog wel verder onderzoek zoek gingen plegen. Ja, nog een mee bezig. gespecialiseerd bedrijf. Alleen de hekken blijven nu wel op het, het, het schoolplein staan. En verder kunnen ze wel naar school, hoor. Het is niet dat het helemaal uh, paniek is. Ja, daar. Wat, wat ik altijd mooi vind, is dat tegenwoordig met asbest... het is rot materiaal. laten we daar... Uh, ja, dat maar zeker. nu, als er zo'n plaatje ligt, is het meteen paniek. Ja. Mijn opa heeft uh, uh, ongeveer 20 jaar... heeft hij die platen zonder bescherming staan, zagen ja, en dergelijke. Ja. Ik nou, nooit ergens last van gehad. Mijn uh, buurman uh, werkte in, uh, in Den Helder in, uh, onder zeeboten en werkte veel allemaal. Die moest ik heel vaak uh, plaatjes asbest erg op uh, uh, monteren. En dan deed hij ook gaatjes inboren en zo. Dus en dan liepen ze door het stof heen. Uiteindelijk heeft hij wel een klein plekje op zijn long gekregen. Maar hij zegt, het is nog wonderbaarlijk dat ik niet meer heb gekregen. Want als je weet hoeveel van dat spul ik, uh, zeg maar, gevreten heb. Dat is echt ongelooflijk als ik terugdenk. Nou goed, het uh, praatje asbest maar weer. Goed, straks meer zandvoortsberichten in het tweede gedeelte in het radioprogramma. En dan hebben we eerst hier de Thalys. Ja, yeah, we gaan met de Thalys. We gaan met de trein. Dit doet zo jaren te aan. En daar ben ik zo zwart voor. Leuk dit hoor. Echt. Beat the heart. Make sure Taartje, de Thalys en dat heet Piet de hart. Ja, we hebben nog een heel stuk gehoord over de hart. We zijn ook op zoek naar uh, hoe kunnen ze natuurlijk, uh, allerlei onderdelen van de mens weer laten groeien. En heel veel onderdelen in de mens uh, hebben stamcellen. En die herstellen dan weer de huid. Heeft stamcellen, weet je, als je huid beschadigt... dan groeit dat gewoon weer aan en dan groeit het gewoon weer dicht. Alleen het hart, het belangrijkste orgaan van je lichaam, zeg maar... die heeft geen stamcellen waardoor het hart weer... Uh, zichzelf kan herstellen. Dus daar zijn ze fanatiek mee aan de gang. Alleen, ja, helemaal in het begin natuurlijk wel. Als je als baby wordt uh, gaan ontwikkelen... dan heeft de hart wel uh, stamcellen uh, om het groter te groeien... maar later niet meer om te herstellen. Dus dat, uh, daar was een wetenschapper eerder mee op zijn gezicht gegaan. Die had gezegd dat het wel kon. Want goudvissen hebben het volgens mij wel. zijn Een aantal dieren hebben het wel. Dus zeg maar, als die een hartbeschadiging krijgen... dan herstelt het zichzelf. Maar de mens heeft het dus niet... God, weer lekker bezig geweest joh. Hoe heb je dit nou in godsnaam kunnen doen? Ik bedoel, maak dan even iets compleets, weet je wel. Dus nu zijn ze bezig om natuurlijk op een andere manier een hart te kunnen restaureren. Want ja, als je een hartaanval hebt gehad, dan is hij toch redelijk beschadigd. Dan zou je toch denken dat moet weer uh, hersteld worden. Nou, dat moet natuurlijk eigenlijk. Dus. Yeah. Nou goed, een stukje techniek, uh, ook hier. Wetenschappelijke techniek. Ja, ik zie Jolanda kijken van, wat de fuck, waar gaat dit over? Ja, nu? waar gaat het over? Ja, nou, dat is wel iets wat, wat gaat ons aan, hè? want wij zijn boven de 50. Ja. Dus nou, als, als wij zeggen, maar straks naar de huisarts kunnen gaan van... Oh, ik kan niet even vervangen worden, even vernieuwd, ververs. Kan dat, sluit ik hem even aan. En dan uh, heb ik straks een, een vernieuwd hart. Nou ja, why not? Ja, hè? precies. Nou. Ja, er, er was wel een, ook een artikel, en dan moet ik even kijken waar ik die nou heb. Oh ja, hier. Er was een man in, in, in China, de, ja? we hebben het nu over uh, transplantaties natuurlijk. Ja? Maar uh, die had als tiener, heeft hij een van zijn nieren op de Zwarte Markt verkocht. En hij is nu invalide. En hij heeft hulp nodig, want de, de, allemaal... Moet hij zich een iPhone wel aanschaffen. Hé? Ja, hij verkocht in 2011 zijn nier... via een ondergrondse kliniek aan de zwarte markt... voor 2813 euro. Dat is heel weinig. 22.000 ja. 22. yuan. Dat is de, waarschijnlijk toen de munt zat. Hij zit al twee iPhones, denk ik. He? Ja. Wel X. Ja, ik denk het, ja. ja. Maar hij was toen al per 17 jaar oud. En de tiener wou kost, wat kost een iPhone kopen... zodat hij zijn klasgenoten kon bewijzen dat hij cool was. Ah! Hij kon helaas niet rekenen dus op financiële steun van zijn ouders. Dus daarom deed hij dit. Ja? En na de operatie kocht de jongen meteen een iPhone 4 en een iPad 2. En zijn moeder werd al snel achterdochtig. Niet zo later biecht hij Wang alles op, waardoor zijn familie de politie verwittigde. En de, de mensen die Wang hadden geholpen, die, die zijn uiteindelijk veroordeeld. Maar daar stopt het verhaal dus niet van hem. Want zeven jaar later kan de man zijn bed niet meer uit... en kan Wang niet zonder hulp van zijn ouders. Want ironisch genoeg laat dus zijn tweede neer hem nu in de steek. Oh, hij wordt, wordt echt dat mannetje erboven denkt van nou ga ik even ingrijpen. Hè? Dat is wel zielig hoor dit. dit is, uh, uh, ja goed, hij heeft wel iets goeds gedaan toch? Alleen hij heeft er commercieel ding van gemaakt. Ja. Nou uh, ja uh, goed, daar zijn we hier in. En, uh, en wel een we bang voor, maken voeren. met iPhones. Hè? Nou, zeker. Als je zijn iPhone aanschaft, twee dagen later is je de helft van de prijs. Dat is het idee hè. We <racht> moeten misschien meer tegen jongeren zeggen. Joh, zo kom je snel aan het geld. Ja, doe maar. Kan je die uitjes een beetje helpen? Dan haal je gewoon de dommer keer eruit. Ja, dat is wel... Ja, dat is wel... What the fuck, zeg je nou? Nou goed, maakt het ook allemaal uit. Het is uh, kwart voor negen, koffie wordt geserveerd. En we draaien fijne muziek op die zender. Oké, okay, moet ik even kijken wat ik dan gossem uh, opgezet heb. Oh ja, natuurlijk. Uh, nee, die hebben we al gehad. Let even op wat je... Uh, Les of the Easy Riders. Jack Nicholson? Jane Fonda? Nee, die zit er niet bij. Dat is wat anders. Dat is een uh, leuk gitaarbeetje van gasten... die eigenlijk nog maar net in de deppes zijn eigenlijk. Turn the tide... Turn the tide, the last of the Easy Riders. Een groep uh, man op een gitaar die daarover zingen. En ja, Jack Denkelson is daar niet bij. Nee, maar die zit er dan als enig overblijf ook van de film nog, hè. Uit de jaren 60, Easy Rider. Goed, vandaag uh, in de krant te lezen VVD. Nee tegen het klimaatakkoord. Een uh, interview met Dijkhoff. Die zegt van, uh, ja... Je ja, hebt van die drammers die gewoon echt, zoals Rob Jelten, die elke keer zeggen: Ja, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Mensen moeten een uh, waterpomp kopen, mensen moeten zonnepanelen. Dan krijgen ze wel subsidie, maar ze moeten eerst voorschieten. En, ja, je kunt allemaal wel drammen, drammen, drammen. Maar ik, ik ga niet beloven dat ik zeg maar de maatregelen die we nu op papier hebben gezet, gewoon één op één gaat uitvoeren. Dan denk ik: Wat, hij heeft toch ook aan tafel gezeten? Ja, we hebben overleg gevoerd. En ik wil het eerst eens even door laten regenen. Wat het nou in, ja, hoeveel invloed het heeft op de mensen die het allemaal moeten ophoesten. En de bedrijven, die hoeven er sowieso bijna niet op te hoesten, dus dat is minimaal. Dus uiteindelijk uh, is deze, deze dijkhof eigenlijk uh, weer de boel een beetje het, uh, het, uh, onderuit en wat onderuit ik, denk, We hebben nu iets op papier staan. Het is te rigoureus, zeggen sommige mensen. En nu wordt het alweer afgezwakt. Dus wat komt er in godsnaam van terecht? Nou. Ik uh, kan maar hard vast. Ja, maar dat Niet is heel veel dus. De, de politiek, het is een langer termijn ding. Ja. En, en we zien er nog te weinig van als mensen zelf. Dus als je nu gaat uh, uh, heel erg op dat klimaatakkoord gaat uh, zitten, en uh, dat is langer termijn. Bie je? Ja. Ja, en dat, daar houdt politiek niet van, lang het bij visie. Nee, hij zegt, ja, houdt de burger wel in het uh, vizier. Wat wil de burger? Ja, en dat vind ik altijd, ja, maar, het, wel, vind ik altijd wel mooi om dat te, te horen. Maar, denk ik even, ja, maar de burger heeft er wel goed zicht op, weet je? Nee, absoluut, nee, nee, niet, absoluut niet. Want nee. hoeveel um, uh, rapporten heb jij gelezen over klimaat? Niks, helemaal niets. Ik heb er helemaal ja. geen verstand van. Dus eigenlijk moet mij gewoon gedwongen worden van... ja joh, het gaat je 100 euro per maand kosten... maar dan gaan we het helemaal herstellen. Uh, dan ja, moet ik eigenlijk gewoon zeggen, oké, okay, doe maar dan. Het probleem is alleen, dat, dat hebben ze bijvoorbeeld uh, in uh, Parijs uh, geprobeerd. Ja. En toen is Parijs uh, afgepikt. Zeg maar. ja, dat is ja. ongeveer wat er gebeurd is. Ja, precies. Nou, het, is, het is ook een beetje moeilijk. Wij denken als burger dat we heel veel weten, want er we is heel veel op internet. Maar wat lezen we? En ja, Is dat objectief wat we daar lezen? Het oh, is heel moeilijk. En de politiek wil veel meer de burger zijn zin geven. Terwijl, we moeten een soort dictator krijgen die gewoon zegt... En dit gaan we doen, want het is de waarheid. Wetenschappers hebben dat bewezen. Uh, welke? Want er zijn er twee. Eén is voor en de andere is tegen. Oh ja, ook nog zoiets. Hmm. Oh man, het is zo lastig, dat hele milieu. En als je dan kijkt wat voor invloed wij hebben op het milieu in de hele wereld. Hè, die CO2-uitstoot. Oh, het is echt een druppeltje. Maar ja, het gaat om de mentaliteit veranderen. Drop in the ocean. Ja, drop in the ocean. Goed. Wie kan ik het woord geven? Ja, uh, we hebben weer een apparaat wat slim is geworden. Oh. Ja, alles moet slim worden. Ja? Doen een ze gok. Eh... Uh, de, de, de, de, de, de het auto. is voor buiten. Het is voor buiten? Ja. Jezus, fiets. De parasol. Wat de. Ja, okay. er, is, er is een, een nieuwe uh. parasol uh, uitgekomen. Yeah. En uh, die, uh, um, die meet zelf uh, de wind. Yeah. Uh, draait mee met de zon. Zodat yeah. je dus altijd in de schouder zit. Zodat je geen last <laughs> hebt van... Jezus, wat is dit? Ja. Uh, uh, en op het moment dat, uh, dat het te hard gaat waaien... dan uh, hoe weet het, uh, klapt hij zelf in. Oké. Okay. Dus... Uh, dan wordt je niet nat, dat is wel lekker ja. Ja. ja. dat is wel, uh, oké. Okay. Uh, uh, kost wel uh, een paar, uh, paar yeah? uh, 10.000 euro huh? voor de parasol. Okay. Maar ze hebben ook een apparaatje wat je huidige parasol slim maakt. Yeah? En die kost 400 euro. Oké, okay, dan weet ik even waar ik momenteel voor ga. Want, ik heb een parasol. Dat is, dat is wel grappig. Want als ik eerst had gezegd. Ja, het apparaat kost wel 400 euro. Ja? Dat had ik het niet Dan dacht je. Ja, 400 euro. Veel te duur. Jij doet marketing. Volgens mij kan... doe je marketing. Ja, precies. Ja, okay. Maar het grappig vind ik wel. Want we, we hebben al uh, bedrijven die dan gewoon van die zonnewering heeft. En als het dan te warm wordt, dan gaat die. Uh, ja. te veel licht. Dan gaan ze naar beneden. En als het licht weg, dan gaan ze weer omhoog. Ja, want, super irritant. Maar dat ook al zelf. Ja. ja, als je het goed bekijkt. Ja, ah, maar, goed. Je, maar deze kun je, kun je je telefoon aanhangen. Dat maakt hem slim. Oké. Okay. Ja, ja. okay. Alles gaat automatisch. Nou ja, het ja. is voor de mensen die echt een heel grote luxe villa hebben, is het wel heel stoer dat je dan nou gewoon zeg maar twee van die parasols hebt staan. Gewoon Die gaan dan automatisch open en weer dicht. Ja. ja het is wel echt, het is, Ja, ik zie dit wel voor me met hele mooie nou, auto's. Maar lijkt is ook super irritant dan. Ja. <laughs> dan zit je gewoon binnen en dan gaat je, die parasols steeds open en dicht. Ja, of de zit je lekker? Want je reageert toch op bewegingen in je ja. achtergrond, hè? Dat is dat. Ja, dat is hetzelfde als uh -huh. met, die, met, die, met die zonneweer. Ja, en zit je lekker in dan? het zonnetje. Oh, ga zon, ga mijn parazool weer aan. En dan ga je veel ja. verder zitten en dan komt hij achter je aan. Ja. Ja. Heel vervelend is dat. Ja, ja, ja goed. Uh, je yeah. wel. Een stukje techniek, we trouwens altijd niet voorop. Goed. Straks onder andere een stukje geschiedenis. Het uh, 12 uh, januari. Ja, er waren een paar interessante zaken weer. Ik heb er weer heel lang in zitten lezen. The SDV here, learn to go. En het heet Let Go to, Nee, uh, Learn To Go. Ja, het is moeilijk om sommige dingen los te laten. Dat is helemaal waar. Ik laat het soms een beetje los. Nou goed, het is, uh, de zaterdagmorgen kwam hier uh, vanochtend binnen. Het is altijd een beetje koud. En dan denk ik altijd, Knecht, doe even de kachel aan. Knecht? Nee, zijn mijn opa's. Hé, hey, Knecht, doe jij de kachel even aan. Aha. Nou ja, goed. Uh, ja, de afgelopen week is daar toch uh, achter dat het best wel gevaarlijk is om een kachel aan te steken. Ik heb ook meteen mijn vader gebeld. Mijn vader heeft namelijk ook een houtkachel. En die is ook, uh, 75. Nee, nee is bijna 78 al, volgens mij. En die steekt nog elke keer de kachel aan. Dus ik ben bang dat het binnenkort toch dat klaar is. Want ja, er is nu een incident geweest met een jongeman die een kachel heeft aangestoken. <laughs> Ja. Waar? Zo ik wat, jullie zijn het is ontgaan jullie? Ja, de Zuidestraat. Uh, was dat toch? Eh uh... Knecht die oh, zegt maar oh, die een broodje ze ja, gaan ja. met het aansteken van nou ja, zijn ik moet ook eerlijk zeggen. Houtkachel? Ja. Ja, Wat ja de gebruik je bij dus dan? hebben houtkachel, maar hij had... Uh, Wat? Dus, ja, maar weet je, ik heb ook een vriend die denkt van... nou, uh, dat vuurtje buiten dat doet niet zo goed. Hup, pff, even grote spuit met, uh, met brandstof erin. Ja. Ja, dat is gewoon hartstikke eng. Oké. Okay. Ja, ik ja. vind het dan eng, maar het is gewoon nog hartstikke gevaarlijk. En ik moet wel zeggen, wij hebben vroeger uh, in, in ons huis ook in de Zoudenstraat, ja? hadden we ook zo'n oliekachtje in de gang. En toen hebben we echt brand gehad, hè? En, het, en, en er waren nogal wat kinderen en die hebben overal moeten logeren... dat het huis beneden hele, echt helemaal in puin lag, weet je Ja, nou, ik, ik vond echt... Alle, alle jassen ja. aan de garderobe zijn dan weg, weet je ik had echt zo, ik heb shanky shanky-knecht dat tijdje. Nou, het is natuurlijk opgevallen persoonlijkheid. Als hij zijn zin niet krijgt, dan scheldt hij mensen uit. dan gooit met zijn schaatsen. Ik heb nog dus nooit heel, van hem gehoord. Echt een heel opstandige trekker is hij natuurlijk. Nou, dat, dat is niet vervelend, maar op een gegeven moment werd hij ook geïnterviewd. Hij leeft een beetje in zijn eigen bubbel. En zo kom je natuurlijk ook, ook de grote sportprestaties. Uh, natuur, dat is allemaal wel. En uh, Dat maakt hem allemaal... Je houdt hem niet zo erg bezig. Dus ja, nu wordt hij misschien afgestraft met zijn houtkachel, ik weet niet. Misschien is dat het. Misschien is het een beetje een kortere bocht. Maar ik vond het wel heel knullig om te horen, hoor. Dat je dan in brand vliegt door een houtkachel. Weet je wel? Ja, ik weet ja, niet. Het, ja, maar... het, kwam, het kwam gewoon door vonken op zijn ze, op ze, op ze, ze, ze, lichtomvlambare trainingsbak. Ja. Want dat is het, hè? Die kleding die is tegenwoordig zo brandbaar. Ja, is zo weg. Zou zou toch het zo je huid Ik zou echt niet dat nieuws willen komen, hoor, sorry. Nee, nou ja, nee, hij het, lag het, graag voor pampers, ja? Er werd yeah. aan nog gewerkt. Yeah. Ja, precies. Heb dat, ja, ja hoor, uh, ik hoop dat hij gauw herstelt. Want het is natuurlijk een drama om zoveel brandwonden te hebben. Op je, je de derde, derde graas brandwonden heeft hij geloof ik. precies nou, hoor. Hey, in uh, Californië was er een, uh, een man, Abdul Sayo Song Yang uit Vacaville... En die, die had een kraslotje gekocht in de supermarkt. Ja, ik wil maar komen. Ja, het geluk stond aan zijn kant. Hij dacht dat hij zomaar even 10.000 dollar had gewonnen. Ja. Dus hij wilde het nieuws met zijn kamergenoten. En s'nachts droomde hij Sweet Dreams. Maar de volgende ochtend ging hij het geld ophalen. Ging het mis? Nee, het was geen winnend lot. Wat? Bovendien bleek het kraslot gemanipuleerd. Hoewel hij het bijna niet kon geloven, kon er eigenlijk maar één ding gebeurd zijn: Er was bestolen door een van zijn vrienden. Oh. En dat zelf een vals exemplaar in de plaats gekregen Hij uh. heeft de politie gebeld. Ja. Yeah. En de volgende dag trok vriend Adul, de vriend van Adul, die trok naar het loterijgebouw. Ding, ding, ding, haalt had wel het prijs. Ja? En ter plaatse werd dus duidelijk dat het bewuste lotje niet alleen goed was voor 10.000 dollar. Het was 10 miljoen dollar. En wel gedeeld Jamf. hè? Die, ga, die, die dudes, die uh, hebben we toch samen wel gedeeld nu toch? Nee, nou ja, de loterij begon daar op ongealarmeerd onge aan de routineonderzoek. Dat ze voor elk winstbedrag maken. Ja. Als er alles van meer dan 600 dollar. En de medewerkers trokken ook naar de Lucky Crosby waar het winnende ticket gekocht was. En daar kregen ze dus tot hun verbazing te horen... dat het lot mogelijk was gestolen. Toen hebben zij de politie gebeld. Yeah? En vervolgens werd er een gezamenlijk onderzoek uh, gedaan... om met verenigde krachten de waarheid bloot te leggen. Oké. Okay. al snel ontdekten ze hoe het in elkaar zat. En die dief... Die was, uh, die was dus gauw zijn kaart gaan halen en heeft dat verwisseld met het ticket van zijn vriend. Oké, okay, maar die vriend... Oh, dan, vriend, hè? Ja, ze, maar die ja. vriend, Abdul en uh, Moment, bij elkaar. Lekker club hier, zo kl ja. klinkt het. Die hebben zeg maar wel het nog uit kunnen praten en uiteindelijk hebben ze de poed verdeeld met nee, de twee. Nee, de, de, de, de, de winnaar die werd dus uitgenodigd dus om, uh, om naar, uh, naar het hoofdkantoor te komen. ja. En uh, in plaats van te feesten... werd hij daar opgepakt door de politie. Okay. En dat was dus duidelijk niet de prijs die hij had verwacht. En een man wordt nu beschuldigd van diefstal en zit in de cel. Okay. En de rechtmatige eigenaar heeft zijn winst nog niet ontvangen. Maar oh, hij mag jongens, zich alsnog miljonair... Uh, Matties, Matties voor het leven. Ja, wat ben je dan voor vriend, joh? Yes. Juist. Ja, wat, wat een lekkere clubje bij elkaar. Ergens. Dus er luisteren luisteren. Goed, we moeten afsluiten. We gaan naar ja. het, uh, het tweede gedeelte. Voordat je lot tekenen, hè? Goed, ja. goed idee. Het ritme van ZFN. Via de kabel